Bij de aanslag met een vrachtwagen in Berlijn kwamen twaalf mensen om het leven. Amri ontkwam, maar gisternacht werd hij in een voorstad van Milaan... in een vuurgevecht met de politie gedood. De Duitse politie probeert nog vast te stellen of Amri handlangers had... die hem hebben geholpen bij de aanslag en bij zijn vlucht uit Duitsland.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 De onbewaakte spoorwegovergang in Winsen blijft de gemoederen bezighouden. Vanwege het ongeluk vorige maand moeten machinisten daar nu toeteren. Maar omwonenden hebben daar last van. Sommige machinisten toeteren wel vijf keer, ook ochtends vroeg en s'avonds laat. Afgelopen nacht hebben onbekenden de borden weggehaald... waarop staat dat er getoeterd moet worden. ProRail heeft vandaag meteen nieuwe waarschuwingsborden neergezet.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 Vrouw natuurlijk, Dolly. Nou ja, Will een Willem man en twee mutsen. Ja, gaan, uh, Hallo. Ja, gezellig. Het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. De speciale kersteditie. En daar hebben we zien aan. Uh, wat gaan we allemaal doen, Dolly? We gaan uh, kijken welk dier het dier van de week is. En wat uh, wanhopig zitten wachten op een nieuw baasje in het Kennemer dierenhuis. Ja, dat moet wel lukken zo Echt, goed gok, uh, nieuwjaar, Albert Jan. toch? <laughs> Albert Jan, oh ja. Het vier van de Week. Dat zou maar kunnen, dat zou maar kunnen. kunnen. Nee? Flappie, ja? Nee. Nou, kom maar oh. op, kom maar op, kom maar op. Nou, dat ja. dus en uh, we hebben natuurlijk straks het gedicht van de week. Ja, om kwart voor vijf ja, komt u in langs ja, ja, ja, met Willem ja, ja. Bruist. Hm. Ja, zeker. Ik zal het proberen om het accentloos te doen. Maar... Accentloos gaat niet lukken hier. Hoezo? Nee. Nou, wat doe ik? Ja. Ah. Nou, en... Uh, ah. De zullen... Willem-Bruis-show. De Willem-Bruis-show. Ze Willem ja, ja, ja, ja. dadelijk om kwart voor vijf. Dus. En verder gaan we proberen uh, Ruud Jansen te, be te, te bereiken. Ja, dat gaan we zo ook even doen. Want die willen toch nog eventjes uh, wat, wat melden. En uh, nou ja, we, misschien hebben we nog een of ander nieuwtje tussendoor... wat we kunnen melden tussen een paar liedjes door. Ja. Nou. Ja, dan, dan zit het er alweer bijna op, jongens. We zitten alweer in het laatste uur. Ja, he, we, we, snel, he. we, we gaan ook nog even naar Spanje toe. Is dat goed?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 Yet again can you stop the If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry. Er wordt gebeld. Wie staat er voor de deur? Nou, ja, doe eens open. Ja, doe eens we, open. Gaan eens, we gaan eens open doen. eens yeah. Even kijken wie er voor de deur staat. En Volgens mij is dat onze collega Ruud Jansen. Goedemiddag, Ruud. Welkom. Ik sta helemaal niet voor de deur, joh. Jij staat helemaal niet voor de deur. En Wat nou vertel mee. je me nu? Doe nou mee. Jongen, jongen, jongen. Oh, sorry. Oh, dat is mij niet oh, we gaan hem we gaan even opnieuw doen. Wie staat er voor de deur? Goedemiddag. Wie bent u? Goedemiddag, ik ben de kerstman. De kerstman? Ja, ik ben de kerstman. Heb je ook bitterballen bij, hè? Dan mag je, mag je naar binnen komen. Twee. Twee bitterballen. Ja, die zitten in een dicht zakkie. Nou, lekker dicht laten <laughs> zitten. Ik zou er een stokje voor steken als ik ja was. Ja. Hé, hey, maar Ruud. Ja. Uh, je wilde graag uh, tegen de luisteraars in Zandvoort uh, uh, wat zeggen, hè? Hoe luistert hij dan? Ja, daar luisteren heel veel mensen momenteel. Vijf op oh, moment. Ja. Ook, die, ook, ook die ene luisteraar die altijd bij ons luistert. Ja, precies, ja. Ja, oh, want oh. daar ging het om, hè, die ene. Uh, ja, die ja, ene. Ja, ja, ja. Oh. Okay. <laughs> okay. Nou ja, uh, uh, ja, ik wens iedereen daar in Zandvoort natuurlijk fantastische dagen meten namens mijn vrouw. Ja. Dus het hoort mijn hoort vrouw het mooi. en ik. <laughs> Naast haan. <horen. laughs> oh, ja, nee, nou, uh, hè, ja, precies. <laughs> en... Uh, maar uh, ja, voor iedereen dus gewoon uh, fijne dagen. En, en hoop dat jullie het een beetje heel houden daar, want het stormt. Dat is gek natuurlijk. Ja. nee nou, het valt hier binnen wel mee, hoor. Ja, ja. ja binnen wel. Dus je hebt de ramen weer dicht, natuurlijk. Ja, uiteraard. uiteraard. Ja, het, <lacht> en, uh, maar wij hier ook, daarom stormt het wel enorm. Ik was net even buiten, maar oeh, oeh. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Haar in de war, ja. Ruud. hè huh? Ja, haar in de war. Ja, mijn haar is ook niet. My, my hair is in. Mijn haar is in de war. Mijn haar is in de Norlog. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Hé, hey, Ruth, nu wil je toch aan de telefoon hebben. Morgen eerst de ja. kerstdag, dan uh, zit jij gewoon in de studio. Ja, dan dus zit ik met drie uur te vervelen daar. Geetje, Mineetje, wat ga je doen? Nee hoor, ik vervel me niet. Nee, we gaan morgen um, vanaf twee uur, uh, gaan we integraal, zoals dat dan keurig netjes heet, uh, het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitzenden. Dat doen we tussen twee en vijf. Ik begin met een korte toelichting. Die zal ongeveer uh, twee uur en tien minuten duren. En daarna... <lacht> nee, hoor. Lekker, hè? Eerst een korte toelichting uh, van wat het eigenlijk allemaal is. En uh, wie de uitvoerenden zijn. En uh, dat heb ik op de elfde uur nog kunnen vinden. Want dat was nergens te vinden wie er allemaal aan meededen. Maar ik heb het toch gevonden. En uh, nou ja, de, de, de, dat gaan we dus doen. In een prachtige uitvoering van het Amsterdam... Uh, barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. En dat gaat dus tussen twee en vijf gebeuren. Het hele verhaal duurt ongeveer 2,5 uur, dus uh, zo tussen twee en vijf. Nou, geweldig. En, uh, en het wordt niet ja. onderbroken, hè, door het journaal? Het wordt niet onderbroken, het wordt, er komt geen aan mijn nieuws tussendoor. Helemaal niet. Dus je krijgt nee, helemaal niet. Alleen ja. aan het begin en aan het eind, Ja. dan wel. Maar uh, ik heb toestemming om dat zo te doen. En hem nou. dus helemaal achter elkaar, zodat je goed het sfeertje blijft en niet... Geweldig. ...verzenuwe jingle weer onderbroken wordt. Ja, ja, ja. Dat past, nee. niet, bij, dat past niet bij de muziek, hè. Nee, dat is zeker waar. En het is natuurlijk fantastisch dat dat op deze manier uitgezonden kan en mag worden. Ja. En uh, dat jij dat allemaal wilt regelen. Ja. En uh, daar zijn we je allemaal dankbaar voor. Dus uh, ik hoop dat alle luisteraars in Zandvoort en omstreken morgen afstemmen. Op jouw nou, programma. Zolang dus niet iedereen houdt van die muziek, denk ik. Maar ik, ik hoop dat ik de mensen die er wel van houden... die echt van klassieke muziek houden... Eh, dat ik die er gewoon een heel groot plezier mee doe. Ja, er waren zeker al heel veel positieve reacties op Facebook. Dus uh, ja. Oké, okay. Gaat zeker gewaardeerd worden, Ruud. Oké, okay, nou dat is ja. hartstikke mooi. Heel veel plezier, Goed. fijne, fijne kerstdagen. En ik kom morgen ja. nog wel even een bakje doen bij je. Ik ook. Nou, dat vind ik gezellig. Ja. We zitten er allemaal mee. Tot morgen. Wij, wij zijn van de partij. Tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Dankjewel. Dat Doe. was uh, Ruud Jansen. Morgen, dus tussen 2 en 5 uh, live bij CFM: het Weihnachtsoratorium. Ja, waarom is radio nou zo mooi? Nou, hierom. Goeie muziek gewoon uh, vanuit de speakers. Wij C.V.M. Zalvoort. Je hoort uh, Phil Collins en uh, Philip Bailey. En de Easy Lover. Jawel, Dolly. Je, je kwam met een uh, cd aan vanmiddag en je zegt... Rob, je ontkomt er niet aan om te, te, te draaien. Nee, je nee. ontkomt er niet aan. Nee, Ik wilde nee. alleen maar komen helpen op voorwaarde dat je... Mijn, mijn favoriete nummer draait. Ja. Willem, zeg er eens wat van. Ja. Nou, ik, ik zou er wel iets van willen zeggen. Maar Dolly kan mij op een bepaalde manier aankijken... dan val ik gewoon stil, joh. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus zak met scheef, dan heb ik in één keer een scheve muts op. Hé, hey, maar welke plaat wil je horen? Nou, het is een uh, nummer geschreven door... Uh, het, is, het is een heel bekend uh, kerstnummer... maar herschreven, laten we het zo zeggen... door Brigitte Kaandorp en uh, Bas Oodijk. Die is verantwoordelijk voor het nieuwe arrangement... En um, het is een, een nummer wat uh, voortkomt uit de kerstmusical uh, Loose Marley. Hè? Dus uh, Van de traditionele Scrooge-voorstellingen. Um, oh, die dus om niet... het jaar in de Haarlemse Stad Schouwburg worden opgevoerd. Maar niet Bob Marley? Marley nee, er... hoor, oh, nee hoor. De Siggy? De Siggy? Ja, niet. Nee, daar, daar, ja. zit een, daar zat een nummer tussen. En dan denk ik, ja, weet je, met kerst... We, we hebben zo ontzettend veel kerstliedjes. Oh. En die zijn eigenlijk allemaal geschreven voor die mensen... die zich verheugen op kerst, die graag met elkaar rond de tafel zitten... en er een paar mooie dagen van willen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die willen echt geen kerst vieren. Mm -hmm. En daar was tot nu toe geen liedje voor. Maar dit nummer, dat voldoet daaraan. En... Uh, het gaat over iemand die single is en gewoon lekker thuis blijft. Met zo'n bol Zingelbels Gerechten vol met ron Je, Je zingelbels. wordt alleen maar Het er zijn altijd te veel zingo. Het is allemaal niet te single, doen. Maar jij ligt hier te single In je one's open street. single, Er gaat allemaal lekker schadel op je dikke portmodel. Dolly? Ja, we zijn weer helemaal in de stemming. Maar ja, maar ja. De, Wat is dat? De Rats ja. ratsmode Oh, die Willem zit me aan te kijken van huh? wat bedoelt zich godsnaam met een ratsmode Wat is ja. dat? Hebben jullie dat in, in Almelo niet? Gaat niemand naar de ratsmode Ja, ik, ik kende iemand die heette zo. En die was uit de Zigeunenfamilie, weet ik heel goed. Met een huifkar. <laughs> maar okay. wat, wat betekent dat?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 Waar gingen we nou heen, Willem? Uh, naar de Filipijnen. Naar de Filipijnen. <laughs> ja, dat kan ook. Ja. Waar je maar heen wil. We kunnen ook naar Spanje gaan. Dat gaan we zo dadelijk even doen naar de volgende ja. plaats. Uh, naar die dier ja. van de week. Ja, ja Nee. Na deze van oh. de... Uh, let, let go, weet oh, je wel. Oh, sorry. Ja.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 Ja, hè? ja Dolly het, weer, hè, Dolly. Ik, ik ja. heb het wel door, hoor. Dolly. You're a passenger in the letter go. Ja, het is uh, drie voor half vijf. Ja. For half vijven. Ja, half vijven. <laughs> we gaan eens even naar, uh, naar Spanje toe, want uh, daar zit onze Laten collega... Heer Hier, Vos. Albert-Jan Vos. Goedemiddag, uh, Albert-Jan. Allee. Hey, Merry Olé. Christmas. Feliz Navidad. Hey. hey. hey. hey. hey. hey. Rob? Rob? Ja. ja. ja Voordat we, voor we verder gaan, het, is, het valt wel op dat als ik een keertje weg ben, dat het dan heel gezellig is met allerlei collega's en uh, sidekicks in de studio. Ja, daarin, de dat van heet, huid is, dat, hey, daar hebben we het nog wel even over. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat valt op namelijk. Dat is het eerste punt voor de volgende vergadering. Albert, <lacht> <lacht> uh, je zit in Spanje en het is heerlijk weer daar, hè. Ja, ja, we zouden gaan lunchen, dat zei je goed, maar uh, het was zo mooi weer, dus we hebben lekker in de tuin gezeten en uh, we zijn ons uh, nu aan het opmaken om uh, vanavond maar uit eten te gaan. Dat de kerstavond, ja dat, uh, ja, dat is heel bijzonder in Spanje, hè, de kerstavond, het diner. Hoeveel ja, gangen is, gaan jullie doen? Nou, uh, wij hadden het waarschijnlijk gewoon op drie. Een voor, een hoofd en een na. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar sta je dan in dezelfde gang of mag je ook zitten daar? <lacht> nee, iedereen staat in een andere gang. Maar, maar nu ik jullie toch aan de telefoon heb, laat ik dan van de gelegenheid misbruik maken. Ja, call your game. Alle, a, a, Ga je gang, alle, ja. De eerste, tweede alle, of de derde. Al, alle, alle luisteraars, kijkers, uh, adverterers... ...medewerkers van CFM hele fijne kerstdagen te wensen. Dank u, goed dank uiteinde u. en een gezond 2017. Ja, en muzikaal, hè? En, en uiteraard met veel muziek en ja. veel uh, collega's en veel, veel programma's. Dus dat uh, lijkt me een uh, goed voornemen voor het volgende jaar wat betreft CFM. Nou ja, nou, het jaar. Ik heb gehoord dat 2017 bij CFM het jaar wordt van de samenwerking. Dus ik ben erg benieuwd. Nou ja, bedoel, er staan een paar dingen, heb ik begrepen, op stapel, onder een beleidsplan, hè, hoe gaan we de komende jaren uh, aan de gang, er komt een luisteronderzoek. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die wij kunnen gebruiken uh, om uh, de komende vijf jaar, want zolang loopt onze zendmachtiging sowieso door, dus om uh, te kijken wat we de komende vijf jaar gaan doen. En vergeet dat bij TV ook niet, want dat heeft toch een dipje gehad, maar uh, dat komt weer terug. Nee, hey, ja, ja, dat is mooi zeker. om te horen. Ja, we gaan ja, en, uh, proberen te knallen, hè Albert-Jan? En, en Rob, even voor ons programma. Ja. Als, ik, als ik er weer ben, uh, ik hoop dat we uh, deze zomer... Uh, ik hoop dat het een mooie zomer wordt in 2017. Dat we dan lekker één uh, of twee maandjes vanaf locatie kunnen gaan uitzetten. Ja, we gaan lekker weer. de deur uit met het mooie weer. Ja, ja hè? Ja, ja wij, zaten, wij zaten altijd binnen... En uh, laten we dan gewoon lekker tijdens de sizon met mooi weer lekker op de stroom gaan zitten. Een hey, goed plan uh, voor uh, 2017, uh, Albert Jan. Ik sluit me er helemaal ja. bij aan. Nou, dan gaan we daar werk van maken, maar we krijgen natuurlijk straks eerst nog het nieuwjaarsconcert, wat CfM ook gaat uitzenden. Dat is uh, bijna een traditie aan het worden. Onze collega Marcus van Dam uh, die regelt dat allemaal. En dat wordt heel erg gewaardeerd door de inwoners van Zandvoort. Laten we dat zeker gaan doen. En vergeet morgen niet, hè, wat klassiek liefhebbers. Het uh, Weihnachtsoratorium morgenmiddag voor de klassiek liefhebbers. Hé eh, Albert-Jan? Jij? Ja? Je, je moet bij de radio gaan werken, man. GELACH Ja, ja, ja. ja. ja hij heeft dus misschien dat, wel een idee. Hij heeft er wel een stem voor, hè. Accent, ja. Vooral accentloos, heeft hij. dat hij. Accentloos. Ja, accentloos. Maar ik wil ook even een compliment maken aan Kordraaien, want deze heeft een afschuwelijke kerstrijn aan. Die komt ja, kon draaien. nou Die heeft z'n vrouw zelf gemaakt, heb ik gehoord. Ja, nou jij, jij, jij bent gewoon een muts. Hé, hey, uh, hey, nee, jij hebt een leuk zei ik ook al. Nee, en, en, en Fred is er ook al, die gaat straks uh, lekker entertainment voor jou doen. En ik heb begrepen dat hij iets langer doorgaat dan dat hij normaal zou doen. Dus uh, dat is hartstikke leuk voor de radio, voor de kijkers en voor de luisteraars. Nee, Zandvoort, uh, ik krijg het bijna niet meer uit mijn mond, maar ik kan er niks aan doen en Zo is het. Hey Albert-Jan. <laughs> Hulde! Corderaaien ja. staat inmiddels weer in de studio. Die was even bezig, uh, bezig met de klusje. Ja. Maar hij wil even wat tegen jou zeggen. Want uh, ja, hoe is het met de kerstrui ja. van Corderaaien? Uh, van Corderaaien. Ja! Corderaaien. Corderaaien. Corderaaien. Kom maar! Daar is hij, Corderaaien. Ja, ik moest even een koptelefoon opzetten. Albert-Jan, ik wens jou zeer prettige dagen daar in het verre warme Spanje. Ja, dank je. Ondanks ja, dat jij mijn hebben. kersttrui niet zo mooi vindt. wel. hij vindt hem wel ja, mooi. Hij vindt hem wel maar hij is, ja, vindt hem hij is, mooi. Hij de rood haar van, nee, zegt hij. Begrijp me goed. Hoe lelijker een kersttrui is, hoe mooier die is. Ja, mooi. Uh... Nou, hij lust er niet meer uit. Dat gaat gewoon niet meer. Dat nee. <laughs> wordt bittere ballen, jongen. Bittere ballen. <laughs> <laughs> albert eh, dank, dank je wel even voor je tijd. En eh, we, zie je, we zien je volgende week weer. En hoor je eh, zaterdag weer op... Eh, Oudjaarsdag. Jawel, daar zijn Laat? we er ook weer. En dat weet jij nog niet, maar we hebben maandag om drie uur werkoverleg. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou, bij deze. Hé <laughs> hey, jongens, nog heel veel plezier met de uitzending. En dankjewel. En, een en een jij... Ke kerst. En, en jij ja, jou, dankjewel. Jij en eet ze vanavond, hè. Joho. <laughs> <laughs> yo, yo, yo, Joho, joho. Dancer. Prancer en vixen. You know, yo. Comet and Cupid. Donner and Blitzen. Say, but you recall that most important reindeer of all. Rudolph the Red Nosed reindeer had a very shattered nose. And if you ever You would even say those. All of the other reindeer they used to love and call them names, but oh, they never let Rudolph join in any reindeer games. Yeah. There was one for the Christmas Eve. Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright. won't you guide my sleigh tonight? Now how the reindeer love him when they shouted out with. We'll yeah. yeah. history, come on, rock it, Well, there was a foggy cruise to sea Shanna came to say Rudolph with a no surprise Won't you get my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee ja, we zijn even in afwachting van het dier van de week. Nog niet uh, gearriveerd in de studio, dus uh, ja, ja, ja, ja, dat, uh, dat is weer wat, hè. Dat is weer wat, sorry, jongen. Het uh, dier van de week, we zijn hem even zoeken, maar uh, daar komt Dolly aan met het dier van de week. Hallo, Ik heb gevoel, hij was ontsnapt. Hij was ontsnapt, hè? Ja, echt? Jawel. Met ja. een gauw achteraf maar gereden. Hij is er weer gelukkig. Hij is weer terug dus, uh, en weer beschikbaar voor adoptie. Rufus. Het gaat om. Uh, ja, is het Rufus of is het Rufus? Nou ja, <lacht> maak er wat van. Hondje, R-U-F-U-S, volgens mij is het gewoon Rufus. Nou, maakt niet uit. Het is een, uh, een, een leuke hond. Een kruisingjachthond van net zes jaar en. Uh, hij heeft ontzettend veel energie, hè? dus dat komt echt van dat jachthondenras af. En uh, daarom zoeken ze bij het asiel voor deze leuke vriendelijke hond een actief gezin of stel. Het liefst mensen die met hem op cursus willen, zodat hij ook daar zijn energie kan kwijtraken. Rufus is niet echt sociaal met andere honden en katten, en, uh, maar kinderen daarentegen die vindt hij geweldig. Hey. Dat vindt hij echt helemaal leuk. En als hij buiten zijn energie kwijt kan, dan ligt hij thuis het liefst lang uit op de bank. of voor de tv, of gewoon lekker op schoot. Ja, heb ik ook hoor. Dus. Ja, maar zoek jij ook weer een huis? <lacht> nee, dat, dat niet. Oké, okay, oh, dat dus net niet. Nee, anders had ik voor jou ook meteen de oproep meegedaan. Uh, in ieder geval kan Ruven uh, best alleen af en toe even thuis blijven. Nou, Bent u nou op zoek naar een actieve, dol enthousiaste viervoeter? Gaat u dan snel even kennis maken met Rufus? En wilt u weten of er nog meer honden of katten en konijnen in het asiel zijn? Gaat u dan even naar de website www.dierentehuis.kennermeland.dierenbescherming.nl. Het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur en is te bereiken via telefoonnummer 57133x8. Maar uh, vooralsnog zit Rufus te wachten op een nieuw mandje. Zo is het. Geef Rufus een uh, nieuw mandje. En ga naar het Kennen Aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Kijk eens naar buiten. Het begint al donker te worden in het Zandvoort. Ja, en in het donker, dat zie je niet, hè? Nee. Ik had het je nog niet gezegd. Maar niet om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig.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 Ja, daar valt je muts bijna van af, hè, Willem? Wat is er met Dolly aan ons? Ik weet, ik weet het niet. Het is weer een dollyboel uh, in de studio. Dolly. Je, je komt als ik een dollyboel krijg. Eetje ja. manier. Ja. Nou, Daar kom wel... ik net vandaan. D nee, nee, dat was Zo, Zo, zo, zo, zo. Zo dadelijk uh, gaan we hem krijgen. Hè. Maar het gedicht van nou, de dag. Je wil hem niet met, hebben vandaag. Willem Bruist is er helemaal klaar voor. Nee, je wil hem niet. Hoe Wille is met oh, nee, nee, nee, ja. je, wil je stem, Willem? Ja, wat zal ik zeggen? Accentloos. Accentloos, Nederland. Dit is ABN, het Algemeen Beschaaf Nederlands. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, zo dadelijk dus het uh, gedicht uh, van de dag. Waar gaat het over? Ja, ik weet niet of ik daar wel iets over kan vertellen. Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Nou, Het, tuurlijk, het tuurlijk, ligt tuurlijk, er al, al vrij gevoelig, oh. zeg maar. Oh. Dus ik moet even wachten de pleister eraf. Dat doe ik zo meteen. Oké, okay, nou ja, dan gaan we eerst nog even een kerstplaat draaien. Lijk, dan komen Lijk, ze dadelijk uh, voor het gedicht van de dag bij jou. Lijven. Oh my god. Nou, nou, Oké, okay. tot zo. Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.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 No! Het is gezellig daar op de playlist. Ja, ik, uh, ja. Ik, ik doe ook maar wat. Ja, ja, ja. Nee, helemaal goed. Ja. Je hoort de single van uh, Michael Bublé. Veertien minuten voor 5 uur. Daar komt hij aan bij CFM. Het gedicht van de dag. Hier is Willem Bruist. Mijn tijd gaat in, zie ik. Jawel. Nou, het was beginnen dan. Ik had weer eens een goed gesprek met die andere persoon in mij. Het waren liefdevol woorden, vol blijdschap vol dankbaarheid. Terwijl ik doodgewoon mijn werk deed, toonde het mij met binnenpret, de prachtigste wolken en zonnestralen, maar ook de koffie vers gezet. Het liet me zingen en was mijn tekst weg. De dag aanvaarden, ja, zeker denk ik zo eventjes. Met grote sprongen en een vrolijke lach. Ik voelde vertrouwen en de waarde. Die deze conversatie bracht. Wat is het heerlijk om zeker te weten dat je als mens gedragen wordt? Geniet van de dag met volle teuren, het leven is al veel te kort. Pak geluk wanneer het kan, pluk de dag en geniet ervan. Dans en spring, zing en lach, ga ervoor, het kan, het mag. Wow, het mooie gedicht van de dag van Willem Bruist. Applaus er vanuit haar studio van CFM. Ja. Ja, en zit het even teugen. Jij weet de oplossing, toch? Ik wel, tuurlijk. Jawel, jawel, jawel. Het gedichtje, horen hem bij CFM. Nou, we gaan nog een paar platen draaien. En dan is het uh, tijd voor Entertainment for You. Hij is er hoor, Fred. Hij is weer in de studio. Zodra hoor je hem na vijf uur met uh, minimaal twee uur lang Entertainment for You. Maar volgens mij gaat hij nog wel eventjes wat langer door. Dus blijf luisteren. Willem, zit je aan de neus te ruiken van Dolly? Nee, nee, nee. nee, nee. Je, je, je, je moet wel heel dolly. goed kijken. Het was niet de neus, het was even, het sponsje. Een lekker even, even, het sponsje van het Dolly. Het sponsje van de neus Depij van Dolly. Het, dopje. En het ook he kamer, do dopje. Do dolly's dopje. Ja. Hoe ruikt jouw dopje eigenlijk? Ja, mijn dopje ruikt zo lekker. Ja, maar worden ze wel eens gewassen, die dopjes? <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee, nee ja, gewoon ja, ja. een keer doen als je onder de douche staat. Gewoon een keer extra. Even je dop meenemen. Even, ja. ja, uit je doppen kijken. <laughs> dan, dan komt het helemaal goed. Oh, Toch? je moet eruit nee. kijken, niet uit ruiken. Doploos zijn jullie. We hoorden je in uh, Last Christmas. Ja, we zijn helemaal into the kerst bij CFM. En zo dadelijk uh, Entertainment for You na vijf uur. Ook helemaal into the kerst. Helemaal. Helemaal, helemaal dus... Gewoon lekker blijven luisteren naar uh, CFM Salford. We gaan nog uh, twee platen draaien, tot aan het nieuws en weer van vijf uur. En een van die twee is deze van Michael Jackson. Oh wie? Michael, Michael, Jackson? Jackson. Michael Jackson natuurlijk. En Hilde Wills. Oh ja. Goed idee. Ja, vind ik wel een goed plan. Ja. Maar ja, dat, weet die, dat is al heel wat jaren geleden dat hij dat gezongen heeft. Ja, hij he? ja, ja. heeft nog steeds geen nee. invloed, hoor. 1810, 1811, geloof ik. Nee, het ja. was, was iets eerder. Iets oh, eerder, 18, 18, Ja, dan, 18, dan zijn 9. de mensen het alweer vergeten. Draai hem nog maar eens een ja. keer. Ja. Het is uh, 1652, trouwens. Slag benieuwd, Ja, op dit moment <laughs> ja. de tijd. Dus uh, <laughs> ja. Ja. bij deze, Michael Jackson.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 single, is van Michael Jackson en inderdaad, Heal the World. Jawel. Nou, het zit er alweer op uh, voor ons. Jong -e, ik wil jong -e, jullie jong -e, hartelijk -e. danken voor uh, de bijdrage vandaag. Het was enorm gezellig. Oh, Dolly ah, en Willem. Dank jullie wel. Een hele fijne kerst. Ja. ja, nou, we hebben het heel graag gedaan, denk ik. Willem en ik willen uh, jou heel erg bedanken voor deze mogelijkheid om ons... Onze... Ja, ja, dat ik willen zeggen. Dank jullie wel. Dank jullie ja, wel, wel, ja, wel, wel. Wat en, uh, fijn om te horen. We dus, willen natuurlijk ook alle luisteraars en uh, kijkers. en al onze collega's van CFM. heel fijne feestdagen toewensen. En een, een goed nog, begin van 2017. Zou ik nog een quote mee mogen geven? Mag ja, een quote? Ja, ja, een quote? ja maar De quote 500 of zo? Een ja. quote. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk, maar blijf bruisen. En niet bewonderen? Dat doe je er altijd. Ja, dat is waar, dat is waar. <laughs> Dank jullie wel en een uh, hele fijne zaterdagavond. Fijne kerstavond. Ja. dadelijk ga je nog zingen, hè Dolly? Ik zingen? Ja, straks op het uh, Gasthuisplein. Ja? Ik ben van plan om erheen te gaan. Dus uh, ja, zeker. Leuk. Ja, ja, gezellig. Nee, goed en dan, dan, dan uh, uh, ja. meestal, meestal ga ik daarna... loop ik even door naar de katholieke kerk. Oké. Okay. Want het is altijd erg mooi om uh, bij te wonen... zo'n uh, nacht, zo'n kerstmis. Ik heb één keer een nachtmis ja. meegemaakt... maar ik zag niks. Nee, maar dat maar was er was zijn ze uh, ook op de radio. Hè? Zicht was minder ja, maar dat dan 200 het... meter. Ja, ja, ja. Maar ja, ik ken die, die miss die jij toen hebt meegemaakt. En dat was dat mooiste meisje van de markt, hè? Ja, de Miss Universe. Ja, nee, dat, nee. nee, nee, nee, nee Want nee, jij, mis bedoelt, jij mis kraam. bedoelt was mis niks. Nee, Miss Nix. Nee, niks. Hij, hij, miss had niks. Had er, uh, hij had er van miss de markt. <laughs> hij had er van de markt. Dat was nee. Miss Kraam. Miss, miss Kraam. <laughs> Tot een andere keer. <laughs> Bedankt voor het luisteren, Fijne keer. Bye, Hoi, ik ga voorzien met Frits. Yo. jullie. Hoi.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 GFM wens jullie allemaal fijne dag.